Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Blokker schrapt 440 banen in de winkels. Dat is zo'n 6% van het totaal. Het winkelconcern gaat de winkels vernieuwen... om de concurrentie beter aan te kunnen. Het concern heeft onder meer last van concurrentie van winkelketen Action. Blokker wil zijn winkels vernieuwen en wil minder personeel. Er worden geen filialen gesloten. In alle vestigingen van Blokker kwam het personeel om 6 uur bijeen... om bijgepraat te worden. In Groningen wordt voorlopig minder gas gewonnen en in juli beslist minister Kamp of hij de maximale hoeveelheid verder inperkt. Het kabinet zegt dan pas te weten of er om veiligheidsredenen minder gas gewonnen moet worden. Verder wordt er geld vrijgemaakt voor mensen die hun huis willen verstevigen en worden 11.000 inspecties uitgevoerd naar de schokbestendigheid van woningen. Tenminste 25 vluchtelingen zijn vannacht op de Middellandse Zee omgekomen door onderkoeling. De Italiaanse kustwacht haalde ze uit een sloep bij de Libische kust. En aan boord van de sloep zaten ruim 100 migranten, de meeste van hen uit Libië. Door de hoge golven en de kou verliep de reddingsoperatie erg moeizaam. Toen de kustwacht de sloep bereikte waren al zeven vluchtelingen gestorven. Onderweg naar de haven op Lampedusa overleden er aan boord van de kustwachtboot nog eens 18. De stroom Afrikaanse vluchtelingen naar Lampedusa gaat ondanks de winter onverminderd door. Het uitstellen van de nieuwe sancties tegen Rusland is een goede zaak, vindt minister Koenders. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken besloten vandaag om nieuwe sancties een week uit te stellen. Ze willen het overleg van de komende dagen afwachten. Door het uitstel heeft het vredesplan van bondskanselier Merkel en president Hollande volgens Koenders een betere kans van slagen. Het is de bedoeling dat de leiders van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne elkaar overmorgen in Minsk spreken over een oplossing voor de oorlog in Oost-Oekraïne. Het weer vooral in de oostelijke helft, soms nog wat motregen, ook morgen veel bewolking. Met molregen wordt het 7 of 8 graden. Woensdag gaat de zon vaker schijnen en blijft het droog. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB.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 You're saying prayers in the street light. Oh.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 Sun was shining, I'm positive Then I heard you was talking trash